En mijn vader kan Venetië hebben. Een hoofdstal van Christine Anotti vertaald en bewerkt door Anne Ivy. Regie Jan T. Huber. Nou, zo niet. Kijk ja. maar. Nou, Mo. Wat Engeland, hè, die oude. En die andere ook. Nou, ik ben blij dat ze niet hier zijn komen zitten. Nou, he, ze in. Ja, ik ook. Die koken komt toch altijd te in. Ja, geen ik ook. een stukje. Dus. Nee, ik heb een O oh, ja? Huh? Hm? Kriënt? Ik het. stop het altijd. Oh. Ja, ah, kies oh. op school allemaal. Een meisje bij ons niet last. kan met twee soepjes tegelijkertijd in tijd in de mond voortdragen. voordragen. hier keer is er bijna een gesprek, reuze leuk. O oh, ja. jij dan niet zo. Ja. Maar dat zijn helemaal niet Kan als iemand rustigt. Ze is toch niet geput mannen? Waarom zou het die vrouwen niet lang kunnen? Oh, kom nee je vrouw. Oh, wat zet je een ze gemeen hè? Met ook die schep deze. Iets schat? Ja, iets wat verboden is. Ja, we kennen toch niet? Waarom keer ik zo fel naar hem? Ah, ze wilden natuurlijk een betere aanzetten. Andra, als we binnen waren gekomen, was dit, ik lekker niet opgestaan. Jij? Lukt het? Hallo, was Ja. En jij? Waarom? Wat kan Ja. Oh, nee, maar de vakantie kan ik wel erbij Ze moeten nog naar de weg, maar de meeste mensen zijn natuurlijk al lang aangekomen, daarom zijn mijn ouders Zie Jij er wat dan? Mama. Wat zegt u? Dan Mag ik stemmen naar huis om het te vieren met mijn vader en moeder? Ja, met mijn vader en moeder. Ik ook. Anders ander heeft geen zesmer. Als je niet bij je vader en moeder bent, kun je niet echt een de... Hier kan ik. Toch een heleboel kinderen die te blijven. Op school. Op de dieren kiezen. Je stelt dan op kerstavond een heel klein boompje aan. In de eerste. Dood in de lucht. En het schoon gewoon helemaal stier. En de post komt niet kerst, Dus binnen elkaar hebben ze ook niet. Zielig hoor. Uh, er gebeurt nog nooit. Oh ja hoor. Ik Ik uh, heb een vriendinnetje. Hè? Zij moest blijven. Vorig jaar. Ik vond het zo zielig voor haar. En ik wacht naar huis. Ik geen ouders, hè, ja. maar de vader en moeder zijn gescheiden. Ze hebben de tegen gezegd dat ze het wel zo begrijpen als ze groot is. En dat niet zo lang, hebben ze gezegd. Ik heb een... een, een Die zijn vader en moeder zijn ook van elkaar. Maar hij mag niet eens rustig op school blijven met technisch. Ze zegt erom wie er moet komen. Zijn vader... Bij je moeder. Dat is nog veel erger hoor. Nou. Mijn vriendinnetje. hoefde eigenlijk ook niet op school te blijven, maar ze zei dat er een. verschil was. tussen haar ouders. Een geschil? Ja. Iets met advocaten en zo. Daarom wist ze niet of ze naar de vader moest of naar de moeder. Nee. Drie dagen achter elkaar gehaald. vierde dag werd ze wakker. En toen was ze volwassen. Ze begreep niet wat ze nog langer op school moest doen. Zat. Ze voelde zich nu een eens jaren ouder. Dat is toch heerlijk? Eh? Maar ze maakt het heerlijk niet. Ik heb dat iemand horen zeggen dat iedereen krijgt wat hem toekomt, maar daar geloof ik niks van. Zij heeft het niet verdiend dat er vader en moeder geschreven zijn. Eigenlijk... Dat je, je ouders van de uitzicht. Oh nee, Dat zou net zo erg zijn als ouders die hun kinderen kunnen uh, Ben je daar op school? Ik bedoel. Ik ben een moeder op school. Dus waarom kom je er dan vandaan zo vlak voor kerstmis? Ik heb gelogeerd Bij die tante een dan... heel groot landhuis. De... ...artassoen. Voor die twee dagen? Maar er is toch niks aan? Het is te koud in te zwemmen. Ik heb ook niet teruggewonnen. Ik... Ik heb... ...spijt geleden. Mijn tante heeft een heleke spijt zo. Paar je? In het station? Ah, wat heb je nou al twee dagen? En moet jij niet meteen naar met je ouders, om kerst met je vieren? Het is toch nog geen kerst Dat is pas Dat was 24 de zonde. jij een Bordeaux op school? Van video. video's? Nee, ik uh, heb uh, stad bezichtig. De grote versering door opstap, opstap. Nou, de andreas store. Begrijp jij daar ook niet in de handen willen beklemmen? Oh, wat uitzicht het nog? Ik ben er bang voor. Als je boven bent, dan voel je je zo fijn te klein. De auto's te nemen net met mieren. Nee hoor, door en zin ergens goed. In de Eiffeltoren dan. Als die er niet was, waar moest dan die gekke zo vanaf springen? Nou nee, ja, het was wat anders. Springen de ook van van de Sainte-Andrea's Hoe weet je dat niet? Hoe dood is zo onbekend? Wat heb je daar? Die nieuwe kaartje. Ja, en de laatste sterrenparade. Lees het? Ja, graag. Ik heb een abonnement, maar toen ik, je was hier nog niet gekomen. En je tante? In haar kasson? Oh, ja. Ik, uh, ik heb wel reuze abonnementen. Overal wat je toe gaat, krijg ik mijn kaartje. Een duur hoor, zo'n abonnement. Zijn jullie wel zo rijk? Och, rijk? Weet ik het niet. We hebben een heleboel geld en veel huizen en zo. We zullen wel rijk zijn, ja, want... Ik heb twee broers, met vier kinderen. Moet je ook wel een groot huis hebben? Hé, jullie met z'n vieren? Ja, ik heb drie broers. Geen zus? Gelukkig niet. Ik Zou het niet leuk vinden als ik een zusje had dat hij lijkt. Maar nou, dat hoeft toch niet? Aardige jongens, broers van je? Nou, oh, schatten. Gek, broers zijn geen schatten. Mijn broers wel. Mijn oudste broer is al 17. Nee. Schermen. Wat doet hij? Schermen. Zo, prik prik. Met een zadel. Hij ziet er altijd dus zo kleurig uit. Hij gaat gewoon naar de technische school. Je andere broer? Oh. Eh. Uh. De middelste wil ontdettend zwaardiger worden. Um, jongste net nee, op zo'n klote Riannie. kijk okay. alleen niet jonger natuurlijk. Wat vind uh, jij van Riannie? Ik hou ons dat niet veel van. Goh, dat nou, is niet hoor. Ik wil dat zeur niks van. Die vind jij leuk? Halliday, ja. die vindt iedereen leuk. Wat is mijn zang? Welke acteur vindt hij dit? Nou, Belmondo ik machtig. Omdat hij keihard is. Ik wil net zo keihard worden als hij. Niet zo'n ware neus vind ik. Een neus, Iedereen die bokst. Bokst jij ook? Nee, maar uh, mijn broer wel. Wat hebt voor kinderen van jullie? Nou, ik heb een uh, grote broer. Die bokst. En een grote zuster en nog een klein broertje. Maar ja, je die Ja. En daarom vind ik het machtig om naar huis te gaan, joh. Ah, het is er zo fijn met kerstmis. Mijn vader organiseert alles. Koor. Oh. Hey, Eon. Mijn moeder. Hou jij van je moeder? Nou, ze is zo leuk. Praten jullie vaak Oh ja. Heel. Het is toch een heerlijk feest, mama. Ja, een echt familiefeest, hè, denk ik. Een familiefeest. Moet je het altijd zo vieren, mama. Zo? Zo alleen. We zijn toch met ons tweeën. Ja, maar andere meisjes vieren het nog veel meer. Een vader en een moeder. En een heleboel kinderen. Praat je vader nog wel eens over mij? Jawel. Zegt die vervelende dingen. Huh? Hij zegt dat je nooit wist wat je wou. Op maandag was je een stralend humeur, zei hij. En dinsdag huilde je. Op woensdag maakte je een heleboel plannen. En donderdag, wilde je dat je dood was. Vrijdag heeft wel dit grote schoolbaat en op zaterdag wou je een ander leven beginnen. Oh. Wat je op zondag deed, heeft die nooit gezegd. Wat deed je dan, mama? Dan was ik vrij om te doen en te denken wat ik wilde. Ik maakte lange wandelingen langs de zijnen. En dan keek ik naar de schepen die voorbijvoeren. En naar de hemel. Soms trek ik mijn armen uit naar de vliegtuigen die over Parijs kwamen. En dan hoopte ik dat ze een zijden ladder zouden uitwerpen. Waaraan ik ook om vast vastklampen om weg te vliegen. Weg. Heel ver weg. Maar naartoe, mama. Overal oh, naartoe. Genetisch. Ja. nog nooit ben ik in Venetië geweest. De vader had het me wel beloofd, de eerste belofte die hij nooit is nagekomen. Venetië. Als je eens wist hoe zo'n grauwe eentonigheid de ene dag op de andere kan lijken, dat er nooit eens iets prettigs gebeurt wat helemaal niets gebeurt. Was het zo erg? Kan je niet zeggen hoe erg. Op de school gebeurt ook nooit iets beters. Dus... Ik vind dat er niks leuk, mama. Wat zou je dan willen, lieverd? Ik zou een veilig leven willen hebben. Je weet niet wat je zegt, Elisabeth. Geld? Wat er nee, niet rijk met geld. Ik bedoel een leven voor geluk, voor kleur, voor vrolijkheid. Ik ga trouwen met een hele lieve man en dan krijg ik een heleboel kinderen. Ik zou ook best op kerstavond een kindje willen krijgen. Denk je dat de kenneke Jezus het erg koud is, in In verhalen en sprookjes is het zo gemakkelijk. Als je ongelukkig bent en eenzaam, dan komt er altijd iemand om je te troosten. Uh, nee. Elisabeth, het kenneke Jezus komt zich warm aan de adem. De lichaamswarmte van de geest is stout. Gaan je later buiten wonen, mama. Dat is niet. Ik lief. je ook een broertje hebben. Nou, nou, jij bent veel ijzend hoor. Als we buiten wonen wil ik ook een stal bij het huis. Dan. ja. Het hoeft geen grote stal te zijn hoor. Maar er moet wel veel stro in. En een paard. Mooie ogen. En konijntjes. Ja, die konijntjes moeten er ook in. Die doen zo leuk met hun oortjes. En ze zijn zo zacht. En zo lief. Mama, luister je. Ja, dan kunnen we kerst in de stal vliegen. Met een kerstboom en een krippetje. En dan lenen de buren ons een koe. Een lieve koe, net als het plaatje in het boek. Die koe zullen ze zelf wel nodig hebben voor hun eigen kerstfeest. Ach, ze hebben misschien nog wel ja, eentje. Anders vraag ik het heel erg lief. We hebben het toch maar voor één keertje nodig? Of anders zullen zij het maar op een andere dag. En ah, dan wordt het kind met Jezus geboren in onze stallen blijft altijd bij ons. Ja, mijn broertje. Mama? Ja? Als ik groot ben, heb je gezegd, zal ik alles begrijpen. Ja? Begrijp nou ook al waarom je van papa gescheiden bent. O ja? Dat doet me verdriet kind. Ik had liever gehad dat ik het nog niet begreep. En dat je me die scheiding verweet. Het zou wel meer pijn gedaan hebben, denk ik. Niet dan dat je pijn doet. Soms wil ik dat. Ja, dat je me pijn doet met vragen. Ik zou niet zeggen om het te verdedigen. Ik heb nog nooit iets gezegd, mama. Oh, het woorden. Woorden kunnen zo gemeen zijn, zo gevaarlijk. Ze laten littekens maar met als brandwonden. Natuurlijk heb ik je nooit iets gezegd. Je moet maar altijd op je woorden letten, goed uitkijken en vertrouwen op wat je ziet. En je mond houden, dat is veel beter. Nou praat je net tegen me alsof ik een groot mens ben, maar dat vind ik Oh mama. Ach lieverd, we hebben een stukje van je jeugd gestolen. Je vader en ik. Waarom zou je er niet als een groot mens beschouwen? Dat is eigenlijk vol en doe ons bij ons te Ons vrienden, kleine steunhalter. En dan de keukenmeisje, En de kamermeester. En de dochter van de concierge. Aan de neus van het kerkleisje. En iedereen krijgt een heleboel cadeautjes. Ik zie mijn altijd uit. Waarom zijn jullie met kerstmis in Parijs? Zullen jullie zoveel huizen hebben? Oh, we gaan ook wel eens naar een ander huis hoor. We hebben zoveel keuzes. We hebben er een in. van al zijn ze in Auvergne. Oh, we weten soms echt niet samen naartoe zullen gaan. Begrijp je? jouw ouders? Kouders. Fantastisch. Fantastisch. Nou, ik heb ook niet te klagen hoor. Wij vieren het altijd op het land. Dat is een soort, uh, soort familietraditie. Uh, we komen allemaal bij elkaar. Bij je grootmoeder. Heb je nog een grootmoeder? Een Hoe oud is Oh, dan? Oh, ontzettend oud. Wel. 92 jaar, denk ik. 92 jaar? Oh, 82. Dat weet ik weet niet precies. Kom nou, je weet nou niet hoe oud zo'n grootmoeder is. Nee, ik. In elk geval is ze heel erg oud. En heel erg lief. Uh, ze heeft nog... Uh, kindersoldaatjes uit de tijd van Napoleon. Oh, echt de kinderzoldaatjes. soldaatjes zijn altijd echt. En ook... Op eerste keer toch mag ik ermee spelen. Ik vind, eh, de Wamboeslaag. Ja, die vind ik het mooi. Hij heeft een keihard gezicht. En hij staat met één been vooruit. Kaars weg. altijd bij elkaar, Kerstmis. Natuurlijk. Jullie toch ook? Ja, jij ook. Heb je iets gekocht voor je broertjes? Oh ja, voor mijn grote zus, geborduurde zakdoeken, een boek over beroemde boksers van mijn broer, de, de boks, en uh, mijn kleine broertje, Rommelaar. Uh, Rommelaar? Is ik dan nog een baby? Nee, dat was net geboren, joh. Oh, wat leuk, laat voor kijk, net als kitteken Jezus. Hou op, zeg. Dat doen we niet aan bij ons. Wat doe je? niet ga je dan niet naar de nachtmis? Maar Na de nachtmis is het? De hele familie gaat toch zeker. Zamen naar de nachtmis? Niks nee, hoor. Daar heeft mijn vader geen tijd voor. Nacht ook niet? Nee. Nee, nee gaat nooit met dingen wat ik niet zou doen. Dat kan je nou toch niet zien, dat je niet in de nacht moet gaan. Oh, het is best leuk, hoor. Wij hebben een landhuis. 60 kilometer van Parijs. Dan ga ik altijd paardrijden, mijn vader. Oh, kan je dat kan Ik niet, hoor. Ik vind paarden en... Ik heb paard geweest. Oh, je hebt net verteld. Ja, wat is het nou? Zijn ja, je tante hier nou gesonderd? Oh, oh, ja... Maar toch zien we beide bij de een. Nee? Ja, jij bent ook een meisje. Ik vind het machtig om met mijn vader te rijden. We hebben een stuk land van vijf hectare. En er zijn overal bronnen. Het water komt zonder de rond. uit er te stemmen. Natuurlijk niet, dat is veel te gevaarlijk. Want we hebben we een zwembad voor zomer. En nu zit er geen water in. Ja, er was zin van die te Bronnen. Maar de meeste kan je eens zien, hè? Die, die zit onder de bomen en onder het gras. Oh! En hoe raar. Ja, oh, die is stom. Door die bron hebben wij als een heel mooi, prachtig groen grasveld. Net als in Engeland. En uh, we hebben stal. En een stalknecht ook, om de paarden te verzorgen. En Leontien, zijn vrouw, pakt heerlijke dagen. ja, ja. ja, ja. ...van je moeder. Nee. Maar vergeet dat. We hebben ook geen rotzooi van al die naamden op de moord. Niet dus voor je kleine broertje dat hij geen boom krijgt. Al die mijn rammelaar. Oh, ik vind de rammelaar juist leuk. Vooral een rode. Toch van de van ik vind ik het zie. Oh nee. Ik denk dat jullie zijn heel leuk bij ons hoor. Ik mag wel eens mee vader. Op jacht. Met het achterhoofd? Wat dacht je dan, met pijl en boog? Ah, ik mag er geen kookjes in van m'n Ik heb het niet eens z'n Ik eh, ben zijn vriend, zegt het. Jouw, oh, pas Hoe heb je het bij me? Niet leuk? Mag ik nou niet een paar in nemen, geweer? Nee, jong, nu nee, niet. Later dat je groot bent. Zo. Kijk daar. Nee, ik zie alles. Dat duurt nog zo lang. Heb je dan zo'n haast, joh? Ik vind er niks meer aan. Waarom? Om kind te zijn je weet niet wat je zegt, jongen. Als jij zo oud bent als ik, hè, dan ga je naar je jeugd rust verlangen. Je moet ervan genieten elke dag. Je hebt geen zorgen, joh, je kunt toch doen en laten wat je wil. Je gaat naar de bio's als je er zin in hebt. Ieder jaar mag je maand naar de wintersport. Zomers naar zee, wat wil je nog meer? Over een paar jaar ga je zo weer een beetje naar de meisjes kijken. Nou, ik wil best met je ruilen, hoor. Ja, meisjes geen niks van. Oh. Nou, dat komt er nog wel. Let maar eens op. Als ik groot ben, ga ik. Ja? dan ga ik mezelf heel gelukkig maken. Of kunnen grote mensen dat niet? Ben je dan zo ongelukkig voor Ja. Dat begrijp ik niet. Toen ik zo oud als jij... Vond jij het leuk om kind te zijn? En of? Dat vindt iedereen, toch? Nou, ik niet. Nou, ik wel, hoor. In de vakanties ging ik altijd naar mijn moeder. Ik kon vertellen, urenlang. Ze woonde hier in het oude landhuis en als overheid jeugd begon. Waar gaan we eigenlijk naartoe, papa? Nergens naartoe? Het is toch heerlijk? Zo worden we boswerven, zo helemaal zonder doel. Wij zijn twee avonturiers. Wij zijn op zoek naar goud. Kijk uit, François. Wat is je dan? Daar, achter die bomen. Indianen. <lacht> In Frankrijk zijn geen indianen, papa. Alleen in Amerika. Nee, We zijn toch jagers? Wie weet, misschien zit er achter die bosjes wel een beest. Een heel groot beest. Een beest met een heleboel haar. Een heel zacht beest met mooie, treurige ogen. En dat zachte beest met die mooie, treurige ogen ga jij dat zien. Ja jongen, zo is het. De jacht is een vreed bedrijf, maar de wildernis kent geen genade. We moeten eten en we willen niet gegeten worden. Mij had heeft gezegd dat we wat moeten schieten voor het kerstdiner. Daar hoort een beest bij, zegt ze. Hoort. Bij kerstmis hoort een kerstdiner. Bij een kerstdiner hoort een beest kaarsen een boom. Mij kan me nog meer vertellen. Boh, al die was gestelde regels, vaste roestideetjes, gelukkige, fatsoenlijke ouders, jawel, als je trouwt, ben je oud genoeg om te weten wat je doet. En als je helemaal getrouwd bent, dan moet je er maar van maken wat er van te maken is. En als het niet gaat, als het helemaal misgaat, als het een jammerlijke mislukking, wordt. nee, wat er niks van hebben. Ja, alweer tronzin. In het avontuur. Ik hou van onverwachte gebeurtenissen. Van verrassingen. Ik heb de beste mensen zonder fantasie. Weet je hoe we deze keer kerstmis zullen vieren, François? Nee, papa. Ik ook niet, maar ik verzin wel wat. Een heerlijk diner met ons tweeën. Een, een mals stuk vlees. Een uitgezochte wijn. Taart. Nou, goed. Ik heb al gezegd dat ik volgende week naar Pretoria moet. Ga je we weer weg? Ja, jongen, dat was nog helemaal bij het vak. Ja. Kom, Frans, nou iets zo triest, hè? Vind je het heerlijk om door het bos te dwalen? Niet zo met je neus naar de grond, jongen. Kijk om je heen. Doe de schoonheid van de natuur ondergaan. Kijk eens, kijk eens, wat mooi. Die kale, naakte takken tegen het donkere groen van de sparren. Zeg, ruikt je de rottende bladeren? Voel je de vochtigheid? Straks, als het lente wordt, zal het de knoppen doen openbarsten. Het en... ruik naar nou herfst. Oh. Nou ja, ik weet wel dat ik mij eigenlijk oud moet voelen. Die zadert. Moet je dan mijn oude dag gaan denken, niet? potten, schatkistbiljetten kopen, Dan wilde haren verliezen, ik trouwen. Dat kan ik niet, Waar? Dat moet je begrijpen. Ik heb nog steeds zin om de wereld te veroveren. Als ik net zo hard ben als jij, misschien ben ik dan ook weer jong. En ik ga trouwen met mijn moeder. Ik zou maar uitkijken als ik jou was. Vrouwen die je bemoederen, die je man behandelen als een kind, oh. Ik kan niet aan denken. Bo. Ach, wat klets ik toch. Het is toch veel te vroeg om met jou over vrouwen te praten. Maar als je zover bent, zal ik je heel fijn uitleggen wat je ervan moet weten, dat beloof ik je. Alsjeblieft niet, papa. <laughs> Het is gek. Een paar dagen geleden dacht ik dat ik misschien zelfs een beetje zou moeten praten, maar... Dat hoeft niet. Ik weet alles al. Zo, Ja, Nou, daar zou je me niet teleur van, Ik dacht dat ze vrienden waren. De vader, zijn zoon. we moeten toch met elkaar over de dingen kunnen praten. De belevenissen vertellen. Wie weet kunnen wij nog van elkaar leren. Ik wil niet over mezelf praten. Dan praten we over wat anders, jongen. Over mij, over de vrouwen. En waarom? Waarom? Omdat ik ze ken, François. Deur en deur die al hier wat van me kunnen leren. Waarom ben je dan niet nog eens getrouwd? Hè? Huh? Oh, omdat de goede niet kunnen vinden. Waarom niet? Kom, kerel, ga verder. Ik vind het koud te krijgen. Wat we. Ja. Spraakt je, je moeder nog wel eens over mij? Nooit. Nooit? Nee, nooit. Hoe is het dan dat je bij bent? Nou, gewoon. dat hij niet bestaat. Ja. Ah. Heeft ze nog uh, foto's van me? Nee. Iedereen? Nee, niet één? vraag maar of wat ze ermee gedaan heeft. Oh, ze is verbrand. Wat? Allemaal? Allemaal. Ik geloof er niks van, dat jij de vrouwen kent. Oh nee. <laughs> oh niet. Ik denk jij de vrouw niet eens. Nou, ja, dat dacht ik toch wel, hè. zeg zeker dat ik een leugenaar ben, hè. Zwakkeling. Een vrouwenjager. Dat ik voor een ingenieur maar bedroevend weinig ruggegaat heb. Oh nee. Wat zegt u dan? Niets. U zegt helemaal niks. Hm. Is het is maar vergeten. Hoe is het mogelijk? François? Ja, papa? Okay. Als je weer bij je moeder bent, hè? Ja, papa. Kun je dan niet eens wat over voor mij vertellen? Wat vertellen? Oh, niet veel, hoor. Maar... wat dan, papa? Ach, zomaar wat. Nog maar... geen enkele grijze haren, bijvoorbeeld. Dat ik nog net zo slank ben als vroeger. Waarom oh, nou? Houd je eigenlijk van je vader, voorzitter? Oh, ja. Ik hou van jullie allebei. Mis je me, als je bij je moeder bent? Ja. En nou mis je haar? Heel ja. erg. Als ik groot ben, mag ik zelf kiezen. Of ik bij jou ben, of bij mama. Je hebt je zeker nooit eens afgevraagd waarom ik bij je moeder ben weggegaan, hè? Nee. Ik snap niet dat ze niet veel eerder van jou is weggelopen. Dat zou ze nooit gedaan hebben. Waarom niet? Waarom niet? Omdat, omdat ze... ...een vent als ik... Nou kijk, ze vond dat ze op de wereld was om, om te lijden. Dat was heel sterk. Ach, ze was veel te goed me. Veel te lief. Veel te evenwichtig ook. Als ik haar bij het ontbijt aankeek, moest ik schapen. En had ik toch de hele nacht best geslapen. Met haar was het of ik al in de eeuwigheid leefde. Halverwege hemel en hel. Een soort vaargevuur, zonder beginnen, zonder einde. Nou, wat voor vrouwtje je dan moeten hebben? Hm. Droomster, denk ik. In ieder geval niet een die de hele dag over het eten zeurt en over bedden opmaken. Nee, een die gekke verhalen weet te vertellen waar je om lachen kan. Een lief, klein vrouwtje. Dat je bescherming nodig heeft. En dat je je plezier kunt maken. Een vrouw tegen die je zou kunnen zeggen. Liever, koffers pakken. Overnieuw gaan we naar Pretoria. Of Ga eens gewoon in de kapper schatje en laat je haar eens veranderen. Je bent hier alweer twee weken blond. Nou ja, enzovoort, enzovoort. voort, en zo voort. wil even je brieven dicteert. En zo voort, en zo voort. <laughs> Dat kan best. Maar misschien begrijp je dan niet van. Ja, omdat mama zo niet is. Ben je van me gescheiden? Nee, natuurlijk niet. En je wilt toch niet dat ik je gaat vertellen van die onbenullige ruzies? De rotstemming iedere dag weer? Al die rampzalige, verknoeide jaren? Oh, waarom ben je nou ineens boos, papa? Ik heb het niets niet gedaan. <hums> ik ben niet boos, jongen. Ik ben moe. Dat is het. Ik heb te lang gelopen. We laden hier, waarom de borst is. Hé, hey, weg, wat wakker? <laughs> nee, nog lang niet. Oh. Uh, Moeten we wat hebben? Oeg. Oh. Ja? ja, ik nee, ik nee, nee, hey, voor de dame. Nee, <laughs> of, dan, dan, dan. En wat mag ik proberen? doen? <laughs> Buiten laten zien. Kijk je erop. Nee, laat maar. Ik zal wel betalen. Mijn vader zegt altijd, waar broeken zijn, betalen geen rokken. Mijn vader en jou kan je een boodschap sturen. Dat hoor ik wel. Toch van één van twintig cent. Exclusief. Oh, sorry. Laat maar zitten. Bedankt. dat weet je. Dan nog, nog een prettige samen. Mijn vader is altijd. Wat? Betalen voor een dame? Mijn vader betaalt altijd voor iedereen. Voor iedereen? Waar houdt hij niet over, in het Meer dan genoeg. Hij verdient er wel Hij is een uh, atoomgeleerde. O ja? Met een witte jas en een kat over zijn hoofd met gas voor zijn ogen? Natuurlijk. Hij ging geen deur in de atoom in de zin. Oh? Is hij wel eens radioactief? Dat gebeurt er nooit, Alleen in die malle film. Wat doet je vader dan? Zo, nou, gewoon, hij werkt in een heel mooi, reusachtig kantoor, met grote ramen. Maar ah, dan zit hij achter een geweldig bureau, met te denken en te rekenen. En als hij wat bedacht heeft, dan, dan schrijft hij dat op, hè. En dan belt hij. Dan komt er een meneer en die zegt... Zeker meneer, dat gaan we proberen meneer. Dank u wel meneer. Oh, dan gaat hij weer weg. Oh, we vader is heel hoog hoor. is zo de ja, Dit Mijn vader is architect. We hebben hem gevraagd, Ach. of hij alsjeblieft naar veneertje wil komen. Wat moet hij nou dan doen? De stad redden. Als hij het niet doet hè. Nou, dan zien je deze meentje het water in. is goed. Nee, erg. Mijn vader heeft het zelf gezegd. Hij is de enige architect in de hele wereld die vermoedt je elkaar hulp, zegt hij. Oh. Begrijp jij hoe dat kan? Een hele stap in het water zitten? Ach wat, dat is het toch zeker niet. Wel, als mijn vader er niet was, dan zal heel veel meentjes onder water komen. Maar hij heeft beloofd dat hij het zou redden. En dat doet hij voor mij. Voor jou? Ja, voor mij. Hij zei, Elisabeth, ik maar niet bang hoor. Ik zal ervoor zorgen dat je niet zinacht bestaat als je gaat trouwen. Dan kan je er erbij toe. Voor jullie zullen. Ah, ga nou weg. Ik ben de hele dag in een door de kanalen varen. Een knappe man in die grond. En de hele tijd zegt, grond, Ach, zegt mannen, ja. knoppen, vijf, hij, weet, die tans, die ja, mee, <laughs> trouw, heel veel van mijn hout. De ik zeg, ik man ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik en ik zeg, ik En ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik zeg, ik het maar, ja. Ik wil Wil je de man die de hele dag dicht Is hij van jou? Oh, ik moet vergeten. Ik ga ook voortrouwen. Waarom? Zo. Ik wil hem niet meer alleen. Wil jij graag groot zijn? Ja. Ik ook. Dan kan ik doen wat ik zelf wil. Ja, dat wil ik ook zo graag. Doen wat ik vind. andere is voor mij, dat Mag ik uh, even afbreken, monsieur? Of mijn dienstje erop? Appa! Sterk! Ik sta met u, madame. Hoeveel is In front-print? Als u wist, de rest is voor u. Oh, dan vriendelijk. Ik kom klaar met u, dames. Wat ben ik er schuldig van, monsieur? Niets, madame. Hm? Jonger genoeg, laat het zo. Het is hier druk, de tafels zijn klein. Hij dacht dat u en ik bij elkaar horen, dat kan ik best inkomen. Ja, het is erg vol. Ik vraag je af waar al die mensen heen gaan en waar ze vandaan komen. Maar nee, ik, ik kan toch niet toestaan dat u voor mij betaalt? Kom, madame, die versantie. Dan kan ik niet eens de bloem voor kopen die ik u zou willen vereren. Er is toch geen enkele reden om mij uh, iets Vereren. Moet er u voor alles een reden zijn, dan zou het toch het leven te saai maken. Zijn je voor, hier zit ik aan één tafel met een aantrekkelijk toeval, Met neergeslagen ogen nog wel. Wat kan ik dan anders doen dan haar een bloem aanbieden? En alleen nog maar in gedachten. Het is niet de gewoonte met onbekende mannen te praten. Wat zou mijn man doen zeggen als ik het Eén idee, dat kunt u beter weten dan ik. Mijn, mijn vrouw zou mij een kijken. aankijken. U weet wel dat het allemaal niet zo erg is wat ik zeg. Dit is mijn fantasie. Het is je wel even Echt niet krachtig. Vindt u dat nou zo erg? Ach, nee. Nou dan. Wacht u ook op de trein uit Bordeaux? Ja. Hij heeft het Bastio Het Is omgeroepen. Ja, altijd hetzelfde verlangen van iemand uitkijkt, heeft de trein vertraging. Maar als je nalingen moet afhalen, oninteressante familie of vervillende zakenrelaties, dan kan je er donder oh. <coughs> op rekenen dat u precies op tijd komt. <laughs> Daar is... uh... U lacht, dat geeft me de woede een stapje verder te gaan. Mag ik me voorstellen? Oh, pardon. Ik Madame Toussaint. Een mooie... Doe denken aan 1 november, kerken, kathedralen. Ach, wel nou nee, het is een heel gewone naam. Hoe kunt u het zeggen? Madame Toespra. Als ik die naam uitspreek, denk ik aan een klein stadje. De spraatjes zijn nog nat van de regen, maar er is één enkel zonnespraatje. In een van de huizen speelt iemand piano, de ramen staan open. En als ik onder de deur loop, vallen er druppels van de vensterbank op mijn gezicht. Ik kijk naar boven, maar het enige wat ik zie zijn kanten gordijntjes wapperend in de zin. Monsieur Bordeaux, u had dichter moeten worden. Madame Toussaint, u vluit me. Is die man ook ingenieur misschien? Oh nee, hij is architect. Een prachtig beroep. Wat dacht hij? Steden, bruggen, flatgebouw? Van alles. Hij is hier gezien. Hij kan kiezen wat hij wil. Ah, oh, een man die kan kiezen wat hij wil, Wat wie is gelukkig gelukkig, Madame? Gelukkig? Ik? Oh ja. Als ingenieur had u zeker meer kan getallen, cijfers. Getallen en cijfers bewaren. Nee, Madame. Wijet het niet van hout. Kom Dat komt goed voor ons. Dat is gewoon. Maar ik dacht dat... Zeker, ik ben getrouwd en ik ben gek op een vrouw. Maar dat moet niet weg dat ik buitengewoon gevoelig ben gebleven voor de schoonheid van andere vrouwen. Vrouwen, madame. De raadselachtigste wekens die ik heb. Ik dacht dat het op mijn leeftijd zo langzamerhand wel te weten, met. Maar... Oh, die ogen. Zo'n wonderlijke blik heb ik nog nooit gezien. Maar die mond, die prachtige lippen. En die volmaakte neus. Onweerstaande. Maar als we een kwartier verder zijn, gaat ook zij er weg. En alleen de herinnering... ...blijft... Zo'n uiterste beste is niet te begrijpen, ja. Oh. Het is me niet kwalijk, Ik dacht weer een vraag op. Hebt u kinderen? Een twee Eén zoon. Ik wacht op hem. Mijn dochtertje komt ook uit voorhoog. Hebt u daar familie? Oh, ja, een U ook? Ik heb al veel relaties. Dat is vast net zo. Oh. <laughs> de sneltrainer we is een half uur. Dat is niet voor ons. Nee. De snel 24, voor ons. De snel wat een Je vraagt je af wat ze allemaal hier doen? Ik zou toch denken dat ze op kerstavond thuis zou zijn. Ah. Zie je, met marionetten, Ja, stomme rennende automaten. Behalve als je per ongeluk tegen ze aanpotst of op hun tenen gaat te staan, dan hoor je dat ze geluid kunnen geven. Ik zou zin hebben om naar buiten te gaan, iets vriendelijk tegen ze te zeggen. Wat zou ze doen als ik een gelukkig kerstfeest doe ben? Denk je dat u niet helemaal in horen het drinkt nu eigenlijk pas op me door dat het kerstavond is. Houdt u van kerst niet? Oh, ja nou. Voor mij is het altijd HET van nieuwe hmm. Dat je vieren met alleen die mensen om je heen. Dat je een behagelijk warm en gezellig huis. Waarom komt die dochtertje vanavond? Ze heeft toch al lang vakantie. Oh, ik kon niet eerder familieansvraagd zijn. ja. Altijd hetzelfde liedje. Ja, het treft slecht dat mijn man vanavond niet mee kon. Elide, dat zou ik niet leuk vinden. Als ik iemand van het station moet halen, wil ik alleen zijn. In mijn verbeelding stap ik in iedere trein. En dan ben ik op weg. Naar Rome, naar Wenen, Istanbul. Ik ben gek op reizen. Ik ook. Ik heb altijd verre te willen maken. Maar ja, het is er niet zo gekomen. Geen kans gehad, misschien. Jawel. Als je de kans krijgt, moet je begrijpen, meteen, zonder nadenken. Anders is je leven voorbij voor je het weet. Op een kwaaie dag sta je voor de spiegel en je kijkt ongelovig naar je verouderd gezicht. Dan denk je, was dat nou mijn leven? Was dat nou alles? Ja, zo voel ik het ook wel. Het is toch verschrikkelijk? Nee hoor, ik volg altijd de stem van mijn hart. Nou ja, mijn werken toelaat ja. natuurlijk. Maar dan kan die oude kop in de spiegel me later niks verwijten. Ja. <laughs> Uw vrouw moet ergerlijk Vandaag station vertrekt de trein naar Venetië. Weet u dat? Venetië. Garde, Lyon. Even voor middernacht. Daar staat hij. Ah, Zwarte van het roet. Een lange, lange trein klaar om te gaan. Vol verwachting stap je in het zwarte, grommende, ongeduldig wachtende beest. Je gaat naar je slaapcoupé die zo heerlijk onpersoonlijk is... dat je meteen onder zeil bent als je te vroeg hoe de ligt. Even nog je de geur op van het zilver thuis waar alle en gelukkig zijn. Want hebben zij niet die tijd dat steeds van plaats veranderd? De volgende morgen word je wakker gemaakt door een verblindende zon... ...die op je raampje klopt om te worden binnengelaten. Nog even geniet je van je heerlijke warme bed... ...dat nu van jou geworden is omdat je precies een pad. Door je half geopende ogen kijk je naar het zwarte hoog gordijn. Toen je gisteren vertrok was de ruimte daarachter donker. Nu is die lichtend zit. Je komt je bed uit. Je doet het gordijn omhoog. Je staart. Verrukt in een vreemde wereld, een stralend blauwe hemel. Overal felle kleuren. Je denkt dat je nog droomt, maar het is helemaal echt. Je bent in Italië. Mijn man moet er wel eens heen. Hij belooft het niet meer. Maar over een paar weken gaat hij alleen. Ik ook al Vanavond nog, neem al het geld dat er in huis is, koop een kaartje, breng je bij haar vader en dan wacht ik weg. Een paar dagen volkomen vrij. Maar, u nou, moet een briefje achterlaten. Ik zit in Venetië. Je zult het gevonden om man het meest? De mannen hebben het niet zo erg op onderdanige vrouwen die de hele dag met een doek door het huis rennen. Op Natuurlijk ben ik niet, maar ik ren ook niet de hele dag met een stof toe door het huis. Ik zit altijd te dromen. Als ik aan het ontbijt kom, probeer ik me te herinneren wat ik s'nachts gedroomd heb. En dan vergeet ik mijn hele ontbijt. Ik, ik kan er nooit opkomen. Telkens ga ik zitten en dan zeg ik tegen mezelf, ik weet toch zeker dat ik een mooie droom gehad heb vannacht. En dan moet ik er maar naar blijven zoeken als naar een verloren schat. Wat, vindt u? Ja, hoor. Ja. Wat is dat? De kamer heeft al een paar keer naar ons gekeken. De vorige heeft vast vergeten te zeggen dat hij gebruikt Goed dat u het zegt. <laughs> Gaston, nog twee koffie. Ja, hij mocht dus denken dat hij hier lekker voor niks doen. Oh, oh, oh. <laughs> Toch moeten er mensen zijn die zoiets doen. Weet u dat u heel erg mooi bent dat u lacht? <laughs> u lacht veel te weinig, daar ben ik zeker van. De lach van een vrouw. Oh, een geschenk van de hemel. Ik ben niet zo lacherig. Nee. Ik weet niet hoe dat komt. Maar... Ik wel. Dat komt door uw man. Hm? Als ik uw man was. Vanavond bij de kerstboom zou ik tegen u zeggen. Liefje, ik heb een voorraad in vroeg. Ogen dicht. En dan ik ze dicht. Doe ze nu naar weer op. Kijk eens wat ik voor je heb. Twee keertjes is de neer. En het slaap dupee alleen voor ons. Spreek signora. Recht voor u ziet u het Dogepaleis, Rechts het kanalkrand. En achter u de dikste en vraagzuchtigste duivel van de hele wereld. Federal... Que Richard... <tong> <tong> <talk themselves> ja, oh, oh, lomheel. Oh, jongen, je wordt zo opgeblieft. De mensen kijken naar ons. Dat zou ik doen. Als <ancy> u mij loopt. En uw eigen vrouw. Zou zij niet blij zijn met iets zo'n verrassing? Nee. Zij houdt niet van die dingen. Hoe is het mogelijk? Zeg dat wel. Nooit wil ze met me prijs. Ze zit veel liever thuis. veilig beschut in die paar kamers. Laat het stellen en op stapels leggen. de knopen aanzetten. Oh. Ik denk wel eens dat ze die weer afknipt zodra ze er goed en wel aanzitten. Oh. Alleen maar om toch vooral dezelfde bewegingen te kunnen blijven uitvoeren. Oh. Haar huis is haar leven... Een beste vooral, dat wil ik niet ja. van zeggen. Maar ik had toch liever gewild dat ik een knoop minder aan mijn jas had en zij een keertje met me op wijs ging. Maar hebt u dan nooit geprobeerd dat tot andere gedachten te brengen? Jawel. Nou. Maar bent u daar ooit in geslaagd met vier man? Hm. Jammer genoeg niet. Die koffie. Madame. Ja, u hoort bij elkaar. Dat is dan. 1 van 20, ik weet het als u die ouder hebt gemaakt. Dank u wel. Hé, hey. deze keer hebt u niet geprotesteerd. Nee, dat zou het aan het lijken. En voor die man horen we elkaar? We drinken samen koffie, hmm. we wachten op dezelfde trein. Geen te oh, Als ik hier alleen had gezeten, zou ik geen raad hebben geweten van ongerustheid. Ik zou de stationschef om de vijf minuten zijn lastiggevallen met het vragen. Die heb ik hem dan bespaard. Maar als de trein aankomt, monsieur Bourdon? Ja? Dan zeggen we adieu, meneer. En dan zullen we elkaar wel nooit meer zien. Houdt u van dat gepriegel? Met naam naamkindruis? Eerlijk gezegd, nee. Ik zou het wel willen hoor, maar ik kan het niet. Als ik met iets begin, kan ik de draden nooit uit elkaar houden. Nou, ik heb een naaister, dus in op een Kan ik ook niet. Daar hou ik helemaal niet van. Ik heb een pennetje opgezet voor een trui of zo, maar het is nooit afgekomen. <laughs> ik kreeg altijd het gevoel dat het op een levenslange dwangarbeid was veroordeeld. Dan heeft hij zich veel vrije tijd. Ja. Wat doet hij dat dan mee? Want ik veel. Werven door Parijs. urenlang, zonder doel. En dan maar dromen. Te veel doe ik me nooit hoor. Om van thuis zitten houden. Madame Toussaint, ik ben niet die man voor u. Wat moet die gelukkig met u zijn? Ja. Ach, Ik ben ook eigenlijk te oud voor zo'n dom verhaaltje. Ik, ik heb u maar wat prijs gemaakt. Ik, ik heb geen man. Ik ben gescheiden, Gewoon alleen. Mijn dochter kan vandaag pas komen omdat ze tot vanmorgen bij de vader is geweest. Maar dat is zo geregeld. Vet Oh. Juist. <coughs> heb je bezwaar tegen, dat heb ik ook. Nee, Rook ja. u? Ik heb alleen gitaan. Ik heb zelf, dank u. Niet, ik niet waarom ik lang de schijn had willen ophouden. Och. Ik denk dat geen enkele vrouw zou willen toegeven dat het gefaald heeft. Een man wel, dacht hij. Misschien. <laughs> Deze man dan toch niet? Ik ben ook verscheiden. Nee? Ja. Mijn zoon is bij zijn moeder geweest. De kerstdagen is het bij Daarna gaat hij weer naar haar terug. Oh, waarom hebben we al als kinderen zitten jokken over en weer? U hebt het al gezegd. Scheid ook al. Ik vind het zo erg voor de kinderen. Ik weet het niet. Zouden ze beter af zijn als u bij uw man was gebleven en ik bij mijn vrouw? Hm. Het lijkt me een bijzonder triest om op te groeien tussen twee volwassenen. De hele dag stommetjes spelen, bekvechten, dat de splinters eraf vliegen. Nu weten ze ook dat de mens zich kan vergissen en dat daar soms nog iets aan te doen is. Zeg u het voor dat die dochtertje volwassen wordt met de overtuiging dat men zijn hele leven heeft de boete voor één vergissing in de jeugd. Jawel, maar Elisabeth wil graag een broertje hebben, oud vervelend. Zijn zo net zo. Hij begrijpt wel, jammer genoeg, dat zijn moeder geen vrouw is met wie men langer dan een uur in dezelfde kamer kan zijn. Maar toch verwijt hij me min of meer dat ik nog steeds alleen ben. Sinds het begin dacht ik dat het een plezier deed. Maar ik begin nu te geloven dat hij een beetje op me neerkijkt. Meneer is amper veertien, maar hij heeft me al met zoveel woorden gezegd dat ik eigenlijk niet van vrouwen af oh, Nee toch? Ja hoor. Nog een paar jaar, dan zegt hij oude tegen me. Oh ja. Dat zal nog wel even duren. U ziet er nog jong uit. Acht, ja. negen en dertig. Nergens. U had me voor Kerstmis geen mooier cadeau kunnen aanbieden... ...dan de vier jaar die u niet hebt willen zien... ...maar die niet te min duidelijk in mijn gezicht geschript zijn. Bent u al 42? Ja hoor. Maar u bent geen dag ouder dan dertig. Heb ik het mee? 32. Ik ben nog eens oud. Elisabeth is vader. Ik ben net u, madame. U hebt nog een hele leven u. Ik heb het zo langzamerhand gehad. Ik wil niet de heilige uithangen en beweren dat ik nooit avontuurtjes heb gehad. Maar ze betekenen niets voor me. Er is geen gezicht waar ik net terug verlang. Geen blik, geen liefkozing. Maar nee. nee. Als je 42 bent, kan je het niet nog eens overdoen. doen. U, kunt het nog wel. Ik? Dan. Leest u de huwelijksadvocatie wel Jonge vrouw, slank, niet onaardig om, om te zien. Duizenden, <laughs> duizenden dromen voor eenzame mannen. De foto's staan erbij, de heren hebben maar drie. Wie zouden dan nog belangstelling hebben voor een gescheiden vrouw van 32 en een dochter van 12? En met het noodzware. De we niet? Nee, dat is het niet. Met het loodswerk? De zes van een mislukking. De mannen zijn het schrik. Soms? Tien jaar verschil. Daar heb ik altijd van gedroomd. Mijn man was zeur te jong voor mij. Hij is nog een Dat was ik voor mijn vrouw misschien ook. Ja, ja. Ze is precies zo oud als ik. Ik... Uh, ik geloof dat ik nu maar eens ga kijken. Ik vind het vertrein bijna lang aangekomen. We hadden zo lang zitten praten. Hey. Monsieur Bourdon. Ik... ik ga met u mee. Ja, maar. Ik kan mijn dochter zeggen als mijn vreemd Niets, denk ik. Haar wereldje zal over het merendeel uit vreemde bestaan. Als je geen reisherinneringen hebt, zijn er stations afschuwelijk. Ik ben nooit vertrokken, nooit teruggekomen. Ik kom hier alleen om een kind af te halen en weg te brengen. Haatstations. Dat begrijp ik best. Ik kom er dan nou nooit eens toevalligs tegen. Op straat, of midden in een bos. Alleen maar op het station met massa's mensen om ons heen. Als ik haar naar een lange scheiding eindelijk weer zich me aan. U moet u zelf niet kwellen, madame. Doe het niet. Maar ik kan het nu eens uitspreken. De blikken van de onverschillige reizigers. een opmerking die niet eens voor mij bestemd is. Alles doet me pijn. Ik, ik kan er niks mee doen, maar dat, dat heb ik altijd op het station. Nu ook? Nee, dat doe ik niet. Maar de volgende keer. En bijna. ben ik weer alleen. Een angst. Eenzaamheid. Dat wil ik, niet. ik wil niet meer alleen zijn, ik wil dat iemand me beschermt is. ik wil iemand die van mijn hart... Ja. Ik weet niet meer wat ik zeg. Hij ja. mappe gat. Neemt u me niet veilig, monsieur. Pardon, adieu. Madame Toussaint, waar gaat u heen? Ik snap u, ik ga Nee, u... Je ja, toch niet bang voor me. Oh nee, dit is de opwinding. O, o, o, spreek ik. Ik praat nooit met vreemden. Die, die bloem die u me wilde aanbieden. Het stationsrestaurant heeft geen plaats om, om iemand te ontmoeten. Ik zou niet weten waarom niet. Een groot deel van mijn leven en van het mijne. ...krijg je erbij moeten afspelen. Daar is niets aan te doen. Ach kom, alleen maar omdat u toevallig aan mijn tafeltje zat of ik kan zien... We u... hadden net zo goed gezellig kunnen zwijgen, maar dat is nu eenmaal niet gebeurd. En wat we allemaal ook gezegd hebben, één ding staat vast. We zijn eenzaam, allebei. O, waarom komt die trein dan? Misschien maakt ik een zelfgezet de behinderlijk, maar zo voel ik me niet, madame. Ik sta ook de tren op mijn benen. Dat is hem. Nee, nog niet. Kerst? Ja, Ik heb het geu voor Elisabeth. Zij droomt van kerstgeest in een landhuis. Een grote stal. Heb ik? Wat zegt ze? Een landhuis. Die is van mijn moeder geweest. Ze is al lang dood. François is haar nooit gekend, met... Maar... Met een stal? Met een stal. Heb je daar wel eens kerstmis gegeven? Waar? Nee. in die stal. Ook zo'n droom van Elisabeth. Bent u. Goddienstig. Ja? Hm. Dat is wat vrouwen van uw leeftijd zo aantrekkelijk maakt. Geloof geeft u iets. Nagelijks. Onbeholpen ook. Als er de vier kruisjes toe zijn, moet je uitkijken. Dan hebben ze meestal iets te verbergen. Oh, zo heb ik het nooit bekeken. Ach, wat, u hebt nog zoveel te leren. U kent u zelf niet eens. Zeg eens gauw, wat zou je vanavond doen als u mocht kiezen? Trina's een pakken. Met mijn dochter. Goed geantwoord. U leert bijzonder snel. Ik heb een voorstel, madame. Het landhuis is hier 60 kilometer vandaan. François en ik gaan er vanavond nog heen. Als is met ons ziel een Maar is Bourdon. Zeven kamers, een tuinman en zijn vrouw die voor ons kookt. En een stal. Het stal? Ik geloof niet dat het oh. goed is. We kennen elkaar nauwelijks. Beter dan mensen die jaren met elkaar getrouwd zijn. Dat weet u net zo goed als ik. Dan, als alsjeblieft. Nee, meneer. Ik... Houdt u van jagen? Ik weet het niet, het lijkt me heerlijk. Als er maar niet wordt geschoten. <hijen> en als u zou vragen met zijn me mee te gaan naar Pretoria? Heel lang geleden heb je een koffertje gekocht. Bij net in kan wat ik wil meenemen in een vliegtuig. En dan moet ik werkelijk afscheid van u nemen. De trein kan ieder overblik komen. Madame Toussaint. Hoe oh, gaat u alsjeblieft weg, monsieur? Wat moet mijn dochter wel denken als we ons samen ziet? We zouden kunnen zeggen dat we elkaar al heel lang kennen. Dat we haar meenemen om kerstmis te vieren in een stal. En ja, dat geloof u misschien niet. Maar uw zoon... Oh, dat komt best in orde. Ik vertel hem naar waarheid dat het een verrassing is. Nee, het is onmogelijk. Sinds de dood van mijn moeder is er geen vrouw meer in het huis geweest. De eerste kerstmis na ons huwelijk is mevrouw meegegaan, maar ze vond het er zo afschuwelijk dat ze daarna elk jaar in de reis is gebleven. En u? Ik ben gegaan. Ieder jaar. Eerst alleen, later met François. Moeten we nou dit jaar weer alleen zijn? Waarom niet? Elisabeth en ik zijn ook alleen. Maar dat is nu toch niet meer nodig? Madame, u en die dochter krijgen de grote kamer van mijn moeder. Twee enorme hemelbellen, met vergulde spijten, zoals het hoort. Als u dan bedenkt hoeveel generaties daarin geslapen hebben. Dat moet een vreemde gewaarwording Goed, zijn. u zelf die gewaarwording dan. Er is een vrije badkamer voor u en een kleine zitkamer. We zien elkaar aan tafel of als we gaan wandelen, ja. Het zou heerlijk zijn. Nee, dat kan niet. Voor mijn dochter... Als, als u haar vertelt dat wij elkaar al heel lang kennen, zegt u niets minder dan de waarheid, madame. Bedankt voor het kijkje En de limonade. Nou moet ik gauw ik Kan mijn moeder niet vinden. Eh, ik zal je koffer wel pakken. Alsjeblieft. Komt je vader niet? Nee. De eerste druk. zo. Wat doe je nou gek. Ik moet er toch ook uit. Vader kom me halen. Oh ja. We gaan naar beneden en dan kunnen we te zien staan. Mieren? Ja! Ja! Ik trouw met die oudjaars en het zwarte hoekje. Oh, wat neus! Mijn oom is een oom. Oh. Je oom? Ja! Die eigenen die staan ja, knapen. Ja. Kom je erbij mee. Mij? Mijn vader? Mijn vader? Mijn vader, ja. Ja, lieverd. Dag, lieve, goede reis ja, gehad. Ja. Zo, grote kerel, alles in orde? Ja, papa. Heb je niets vergeten, Elisabeth? Nee, mama. Niks in de trein laten liggen, François? Nee, papa, dat alles. Goed zo, jongen. Nee, nee, nee, Mijn auto staat bij het station, madame. Uh, uh, uh, François, uh, Madame Toussaint ken je, geloof ik niet, hè? Een, een oude schoolvriendin hier op het station toevallig weer eens ontmoet hebt. Oh, uh, bonsoir, madame. Elisabeth, dit is meneer voor de Oh, Elisabeth, heb ik jullie samen gezien? Het ja, is dezelfde koop binnen, maar... Chris heeft mijn kuikje gelezen. Het een limonade gekregen. Ja, kou, gewoon wouden. Wat alles. Hebben jullie met elkaar gepraat? Ik heb Ik ook. De hele reis heb ik zitten lezen. En de sterrenparade. Oh, zo zie je maar weer. Het leven hangt van toevalligheid aan elkaar. Uh, kom, François, jij ook, kleine meid. We gaan. Madame, mag ik u mijn arm aanbieden? Ik zal u eerst even keurig thuis brengen en dan zien we. Nou? Wat nou? Waarom heeft je moeder je broertjes niet meegenomen? Waarom houdt die bokser niet van de trein? Ach, o, je mond mee. Dat steekt rond, nooit van mijn moeder weg, hoor. Dat hij, dat hij kennen. Ik vertel mijn vader ook. Waarom niet? Dat is niet zo stom. Wil jij ze gaan vertellen hoe verschrikkelijk hij er zit aan ik heb niet gelogen. Mijn vader is de enige die de niet Je kan redden. redden. Ik ga niet oh, met <laughs> Ik ga niet eens Ik dat niet Ik ga niet komen. Ik ga niet komen. Ik ga niet komen. we ga niet komen. Ik ga niet komen. niet komen. Ik ga niet komen. We het al over niks. zouden we het toch wel eens gehoord moeten hebben. Waarom? Ze hoeven voor ons toch niks te vertellen? Dus dat doen we altijd nooit. We gaan we met naartoe? Dat hebben we gehoord. We brengen jullie naar huis. Nee. Misschien blijft we met kerstlucht op elkaar. Dat zou heerlijk zijn. Ga je dan met je spelen? Ik spel maar. maar, doe maar, maar een, een vond, dat doe mama niet. Ik vind je aardig van hè? Ik zou het jammer vinden als ik je nooit meer zag. Wees maar niet bang. We zullen elkaar nog vaak genoeg zien. Meester hmm, Sjoe, ja, dan zijn we niet meer alleen. Hij je gedacht. <laughs> nou zijn we nog alleen vroeger. alleen mijn vader kan Venetië redden. Dit was een hoorstel van Christine Anotti met Rudy Libosan als François Bordon en Joke Hagelen als Elisabeth Toussaint. Nora Boerman als Madame Toussaint en Frans Somers als ingenieur Bordon. De stationskelners werden gespeeld door Piet Evel. De bewerkte vertaling is van Annie Iwits. De regie had Jan C. Tubo.